Zeven uur in remonsereen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama heeft de hoop op een definitief akkoord... over het Iraanse nucleaire programma getemperd. De kans erop is volgens hem niet groter dan 50 procent. Twee weken geleden maakten zes grote landen afspraken met Iran. Zo beloofde Teheran voorlopig geen nucleaire installaties te bouwen... en werden in ruil daarvoor de sancties tegen Iran verlicht. De afspraken zijn een stap in de goede richting, zei Obama... maar er is nog lang geen definitief akkoord.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 PVV-leider Geert Wilders was eind 2007 wel degelijk van plan om in zijn film Fitna een Koran in brand te steken of delen te verscheuren. Dat maakt nieuwsuur op uit gesprekken met PVV'ers en oud-PVV'ers onder wie Heerl Brinkman. Wilders ontkende voordat de anti-islamfilm verscheen in felle bewoordingen dat hij zoiets wilde doen. Hij noemde minister Hirsch Balin een leugenaar omdat die naar buiten had gebracht dat de PVV-voorman het verscheuren in een overleg had aangekondigd.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 De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich geplaatst voor de finale van de World League. Het gastland, wereldkampioen Argentinië, werd verslagen naar shootouts. In de reguliere speeltijd was het 2-2 geworden. In de finale, die morgen nacht wordt gespeeld, komen de hockeyvrouwen uit tegen Australië. In de Eredivisie heeft koploper Vitesse de crisis bij PSV vergroot. In Eindhoven werd het gisteravond 6-2 voor Vitesse. De Eindhovenaren hebben nu al twee maanden geen competitiewedstrijd gewonnen.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 En dan het weer. Het is bewolkt op de meeste plaatsen droog. Er staat flink wat wind. De temperatuur ligt tussen de 4 en de 7 graden. Later vandaag blijft het grijs. In het noorden kan wat neerslag vallen. En met 9 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen neemt de wind af. Vanaf dinsdag wordt het kouder. En dan gaat het s'nachts licht vriezen. Dit was het NOS Journaal.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 Bekijk alle aanbiedingen op klm.nl slash vakantie. Boek snel, je hebt nog drie dagen. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Kifa Alush. Ja, goedemorgen. Fijn dat u luistert op deze vroege zondagmorgen. Tot 8 uur praat ik met een tassenontwerper... die internationaal furoren maakt. Jane Fonda, Yveske Storm en Hillary Clinton... worden regelmatig gezien met een exclusieve tas van hem. Ooit vluchtte hij als negenjarige jongen uit Somalië. Via het MBO klom hij op won de ene na de andere prijs en vorige week opende hij zijn nieuwe vlaggenschip... de Flagship Store in Den Haag. Zijn succes heeft hij bevochten en ondanks een ernstige nierziekte... wil hij zich nu inzetten voor anderen, want hij heeft een droom. En die hij, dat is Omar Moenie. Welkom. Hi. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Dank je wel. Uh, ik weet dat een van jouw rolmodellen... een van de vijf belangrijke mensen in jouw leven... is uh, Nelson Mandela. Je hebt zelfs een foto van hem in je kamer hangen. Maar, uh, hij is uh, donderdagnacht overleden, volgens mij. Ja, ja, ja donderdag. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe komt zulk nieuws binnen bij jou? Uh, nou, Ik heb uh, altijd toch een beetje stiekem gedroomd... van ik zou ooit nog een keer... Uh, die man ontmoeten. Dat zou mijn wens nog een keer zijn. Om een handje te schudden. En te zeggen dat ik uh, onwijs geïnspireerd ben uh, geraakt door hem. En uh, ja, toen ik dat hoorde dacht ik... Ja, jeetje, jammer zeg. Dat kan nu niet. Dat kan nu niet meer. Nee. Waarom is hij zo belangrijk voor je? Nou, uh, Iets waar ik uh, zelf ook elke dag uh, nu mee bezig ben... is de mensen bij elkaar brengen. En ik vond het zo mooi hoe hij dat deed... Dat hij zoveel gaf aan de wereld. Eigenlijk alles van zichzelf gaf. Ja, dat doe je niet zomaar even na. Nee. En het feit dat het een Afrikaanse man is, is, is, is, is... betekent dat nog iets speciaals voor jou met jouw Afrikaanse roots? Nee, nee? Uh, ik heb het absoluut uh, nooit zo gezien. Wat hij gewoon deed was gewoon bijzonder. En hoe hij ook leefde. En ja, een stukje gunfactor die hij ook had. Uh, voor iedereen en uh, als men je zo uh, in de maling eigenlijk neemt. Uh, van, ja, zoveel pijn en verdriet hebt gedaan en nog zo kan vergeven. Ja. En ja, dat uh, vind ik echt een voorbeeld. Ja. Hij heeft veel uh, opgegeven voor, uh, voor de vrijheid. Herken je daar iets in? Ja, absoluut. Dat vond ik uh, vooral heel belangrijk. Ja, vooral het mensen bij elkaar brengen. Alles geven. En uh, ja, de vrijheid... Maar nu, van de week zag ik ook een stukje tv van, joh, stond een man, een donkere man en een lichte man. Zei, joh, wij zijn vrienden geworden, nu, door hem. En dat zij zo hun vriendschap koesteren, ja, dat vond ik heel mooi om te zien. Ja, mooi. Hé, hey, um, terug naar het... Imperium van de Tassenkoning. Tassenkoning word je op Twitter heel veel geluwd. Ja, ja. <laughs> um, je hebt een nieuwe winkel geopend in Den Haag. Hoe was het? De, de flag de flagship store ja. aan het noord einde. Ja, was te gek. Ja, dat was. Dit dus ja, is Ja, dat nu een paar dagen geleden is dat alweer, Ik had het allemaal achter de rug. Ik kwam thuis en ik hoorde het bericht van uh, Nelson Mandela. Dus het was heel dubbel. Ja. ja dus ik ging maar rustig slapen. Uh, voor mij was dit weer echt na lange tijd. Ik ben natuurlijk behoorlijk ziek geweest. En voor het eerst dat ik weer echt de stap maakte. Van hé, hey, nu ben ik, heb ik het gevoel van... Nu ben ik terug. En uh, ja, het was eigenlijk... Het was onwijs druk was uh, heel erg succesvol. Ik had dat niet zo uh, bedacht. Nee. Nee. Je hebt wat tassen meegenomen? Ja, ik heb een aantal tassen meegenomen. Uh, nou, dit is echt een tas van ons. Dat je zegt, hé... Hey, uh, van afstand zie je, dit is een Oma munitas. tas ja. Kun je hem beschrijven? Want we ja. zitten op de radio, het is een zwarte tas. Ja, dat is bloemenprint, deze print ontwerp ik zelf, wordt voor ons gemaakt in de Provence. En uh, dit is bijvoorbeeld nummer 1 van de tas, van de nieuwe collectie heb ik meegenomen. En van ieder tas uh, maken we 25 stuks ervan. En het is een echte munitas. Wat, wat maakt deze tas zo bijzonder? E -e -e Even voor de luisteraar, ja. het is een zwarte tas. Uh, het is leer, lijkt het hier vandaan. Ja. Met een strook, een, een, een, een strook in het midden. Met daarop een, een, een bloemenprint, ja. als ik dat zo mag zeggen. Ja. En, en hier en daar, uh, ik zie nog wat Indianen. Of, uh, Native American motief, lijkt het wel. Van het veren. En hier Buffelhorn, waar ik mijn nieuwe collectie heb gemaakt. Met de sieradenontwerpster Esther van den Berg. En Bibber Jewels. En dat is gewoon een heel gaaf effect geworden van de laatste keer dat ik heb gedaan. Met Salomleer hebben we gewerkt. Ander soort leer. En dit is rund, maar in sieraden komt dat terug. En dat Buffelhorn leer. Eh, Buffelhorn. Ja. En wat je ook ziet is vooral dat we heel veel aandacht besteden aan de binnenkant. van... Oh, de binnenkant van de tas. Zie je oh, dat... die is heel mooi. Ja. Heel, uh, een soort sat... is het satijn. Ja, of, uh... ja satijn. fuchsia roze satijn. Fuchsia -roze, met, met zakjes en tasjes. En... En, en vooral de details, de biesjes, zie je dat? Ja, ja. Dit is eigenlijk een zwarte tas, maar er speelt zoveel. Er Gini. gebeurt zoveel ja. meer dan zwart. Ja, dus, dus degene die denkt van... ja, ik heb altijd een zwarte tas... en dat, dat past bij de gemiddelde altijd. Altijd wel goed. Dat is ja. een mooie basiskleur. Maar bij ons is het nooit echt iets helemaal zwart. Er zit altijd wel een oogje. Als je heel diep kijkt, er zit altijd wel speels. En dat is de creativiteit waar ik dan... Uh, Wat maakt een tas mee. tot een echte moenie? Nou, vooral Dit. De, de, de details. Ja, en ja. De, de exclusiviteit. Dat je denkt van, ja, ik, niet iedereen heeft zo'n tas. En tot nu toe maken we daar alleen maar 25 stuks van. Per model 25 ja. stuks. Goed. Um, we gaan het straks uitgebreid hebben over, over jouw leven. Ook over je ziekte waarover je het net had. Ja. Uh, maar we gaan nu eerst even luisteren naar Pushover Boy Blues. Show of a Boy Blues heette dit nummer. U luistert naar Dit is de Zondag. en Mijn gast van vanmorgen is Omar Muni, de tassenkoning. Um, Omar, nogmaals welkom. Hi. Uh, je hebt een, uh, een, een van jouw tassen aangeboden aan uh, Nooran, of Toprak, van, ja. uh, van GTSD. Welke was dat? Nee, dat is één van de collectie. Okay. De afgelopen woensdag, toen we het hadden gelanceerd... Uh, uh, zoek ik altijd een leuke artiest en waar ik dan iets mee heb. En waarom had jij iets met deze artiest? Uh, nou, omdat ik zo ziek ben geweest. Kijk, ik kreeg bijna nooit goede tijden, slechte tijden. Op een gegeven moment als je een beetje zelfondernemend bent... ben je gewoon constant bezig. En dan uh, ga je niet snel voor de buis zitten. En, uh, maar ik moest dus in het ziekenhuis liggen en uh, ja, keek ik toch uiteindelijk naar het programma en dan zag ik haar. En dan denk ik, joh, dat vind ik nou echt een leuke, een leuk kopie van mijn uh, nieuwe collectie als ik het weer lanceer. En dat heb ik altijd zo'n beetje lichtjes in mijn gedachten gehad en uh, dacht ik ja, nu zoek ik haar ook uit. ja. Um. Hoe, hoe, hoe begint een jonge, uh, een jonge man die op het mbo zit uh, aan tassen? Waarom tassen? Ja, ik, heb eigenlijk, ik was altijd gewoon heel erg creatief in het maken van kleding. Dat vond ik onwijs leuk om te doen. En ik vond het ook echt leuk om mensen blij te maken... met een kledingstuk die ik had gemaakt. Maar uiteindelijk dacht ik, je wil toch iets meer. Ik denk dat er iets meer te halen is voor mijn creativiteit... Toen dacht ik van joh, ik combineer de stof waar ik mee werk met een stukje sieradencursus. En dat heb ik gedaan. En ik vond die sieradencursus onwijs leuk. Ik vond het zo leuk dat ik het had geïntroduceerd in de klas. Dus dan zag je al een beetje een stukje ondernemend gedachten van mij. En dan heb ik zo met de klas gedaan. We hebben met z'n allen sieraden gemaakt. En het was onwijs leuk bevallen. Toen dacht ik van dat ga ik combineren met de stof. En ik kwam daarmee eigenlijk. Uh, op mijn eerste tas. En ik kwam daarmee in de klas. En ik had direct drie meiden die de tas wilden kopen. Ik zei, wow, mm -hmm. dat, dat vind ik nou leuk. Ik zei, meen jullie dat echt? Ja, ja, echt. Ik wil hem kopen. Ik zei, ja, wat kost het? Ja, ik had, daar had ik niet eens over nagedacht. Dus, uh, en wat kostte die? Ik zei, maar 35 euro. Dus hoe dan ook. Ik moest die tas maken voor 35 euro. Dus dezelfde dag naar huis gegaan en stof uitgezocht. Ik zei, ik kom morgen terug met drie tassen... Jullie alle drie. Eentje die wel sluit. En eentje met een sterke hengsel. Dan moet jullie hem wel kopen. En zo heb ik dat de volgende dag verkocht. Voor 35 euro. Dus per stuk. Heb je die avond drie tassen ja. in elkaar zitten. dezelfde avond drie tassen in elkaar. We hadden er toen eigenlijk bij moeten zijn. Want toen hadden we nog voor 35 euro een echte Mooney kunnen krijgen. Ja. <laughs> Echt? Um, je, jouw tassen, ik zei net al in de aankondiging... die worden gedragen door de grote der aarde... grote actrices, politici als ja. Hillary Clinton. Maak je ook spullen voor gewone mensen? Ja, daar is het ook mee begonnen. En ik vind dat ook eerlijk gezegd wel een van de leukste dingen. Als ik mijn buurvrouw blij kan maken met een tas van mij... die mij altijd heeft gekent, gekend als kind. En ik buiten speel in een speeltuin. En, en zij is dan zo trots met een product van mij. Dat doet mij ook heel erg goed. Ja. Um, um, kun je iets vertellen over je bedrijf? Want uh, je, je bent op die mbo begonnen, daarna werd je uitgekozen tot uh, mbo-leerling van het Jaar. En je ging prijzen winnen. Je ging het land door. Ja. Maar inmiddels zijn we zijn we uh, een aantal jaren verder en je hebt een, hebt een echt bedrijf nu. Ja. Ik heb echt uh, ja, ik, uh, ik noem het uh, altijd maar nog een clubhuis. Voor mij mag uh, niks veranderen. Maar het is wel echt uh, aan het ontwikkelen... tot een serieus... het is een serieus bedrijf. Alleen ik durf daar nooit zo hard op te denken. Omdat ik altijd heel belangrijk vind... om altijd te beginnen hoe we ooit begonnen zijn. En door dat stukje creativiteit... zijn we zo bijzonder geworden. We zijn echt groot geworden... door klein te blijven. En dat probeer ik constant in het bedrijf te houden. Nou, ik heb ook deze tas meegenomen. Het is... Eigenlijk een bijzondere tas. Voor deze tas heb ik mijn laatste prijs ook gewonnen. Een euvere prijs. Uh, dit heb ik gemaakt van de oude KLM damespakken. Ah, ik, ja, ik zie, een, uh, ik zie een, een, een blauwe tas. Ja. En um, die, dat blauw wat ik zie is gemaakt van die, van die pakken. Ja. Van die dames. Die zijn van helemaal die gehaald. Er hebben veel stoffen gemaakt. En van die filstoffen hebben we een combinatie met leer dus die tas gecreëerd en kofferlabels wat je ook in een vliegtuig kan kopen en zo en ja dat was zo bijzonder dat, is, dat, ja, dat we ook een, ja het is een mooie prijs daar hebben gehaald en ja, het was niet zomaar de prijs die, nee want wat was dat voor een prijs een uh, onderscheiding een voorprijs en, uh, en had dat ook te maken met het feit dat deze tas... bijvoorbeeld een, een, uh, aan de ene kant heel fashionable is... en aan de andere kant ook nog duurzaam? Ja, vooral dat die duurzaam is. En dat is ook waar ik me nu op richt. Een stukje duurzaam, want dit is toch een oude pak eigenlijk. Ja. Daar hebben we dus een jas uh, van tas van gemaakt. Ja. Hey, even, even naar je bedrijf terug. Twintig man in dienst. Ja. Hoe is het om zo'n bedrijf te... Eh, daar moet je dan ook ineens zakenman zijn... in plaats van alleen maar creatief. Ja, dat is wel iets waar ik nu een klein beetje tegenaan loop. Ik wil gewoon echt alleen maar ontwerpen en ontwerpen. En er is nog zoveel te halen op het gebied van creativiteit. En, uh, Jij ja, moet en nu en bezig zijn met uh, de administratie, met uh, facturen en... Uh, ja, gelukkig <laughs> Ja, dat net niet. Maar ook het bedenken van heel veel creatieve ideeën... dat neemt ook nog wel heel veel... Uh, Tijd. En uh, dat is wel, je loopt dat tegen maar mijn bedrijf groeit zo organisch. Het gaat alle kanten op. Dus ik moet heel veel dingen beheersen en uh, ik zou het fijn vinden als uh, iemand anders dat uh, mooi kan overnemen. Oké, okay, dus uh, mensen mogen solliciteren. <laughs> of heb je al iemand op het uh, hoofd? Uh, nee, ik kijk, al, ik kijk gewoon tegen wie ik aanloop en uh, ja, maar. Ik, ben, ik, mag, ik mag geen manager. Ik wil geen manager worden in mijn bedrijf. Oké. Okay. Nee. Hé, hey, um, naar jouw leven kijkend. Um, um, gevlucht uit Somalië. Uh, er lang over gedaan. En een zware reis gehad om hier te komen. Daar wil ik, daar wil ik straks nog even uh, met je over praten. Volgens kom je in Nederland. Ga je via dat mbo bouwen aan je toekomst. Je begint succes te krijgen. En dan word je ziek. Wat, ja. is, wat, wat gebeurde er? Nou, dat was eigenlijk een beetje begin uh, dit jaar. Het is alweer bijna een jaar geleden eigenlijk. In, uh, in februari was dat. Nou, het ging mij onwijs goed. En uh, ik dacht, nu wil ik iets terug gaan doen waar ik vandaan kom. Dus het programma De Reunie zou met mij meegaan. Om in Afrika te gaan filmen waar ik mijn eerste Engelse woorden had geleerd. De school. Alleen uh, door een ja, gele koortsprik werden mijn nieren per direct beschadigd. Dus in plaats dat ik met tien man naar Afrika toe zou gaan... Eh, moest ik het eh, bed in. Dus ziek van, in. Een, van een in- ja, ik was nooit ziek. Ik nam één allemaal per jaar. Omdat ik dacht van, ja, goed, doe maar een paracetamol dan. Ja, ineens stortte toch wel mijn wereld eh, in elkaar... terwijl ik echt op het punt stond om... goed mijn internationaal succes op de kaart te zetten... En uh, ja, dat is eigenlijk nooit doorgegaan. En ik werd per direct opgenomen in het ziekenhuis. En dat was. Uh, dat echt uh, vervelende gevolgen, allemaal. Ik kreeg een klaplong. Toen een uh, longontsteking. Een blaasontsteking. Ik heb twaalf dagen in coma gelegen. En twintig kilo afgevallen. Ja, en dan word je wakker, en dan kan je eigenlijk niet meer lopen. Dan moest ik weer helemaal opnieuw beginnen. Ik dus heb een hele lange tijd in de revalidatie gezeten. Maar ja, ondertussen heb ik wel een fabriekje. En een flagship store. En mensen loven. Dus ja, ik moest zo ondernemen. En uh, ja, ik moest vechten voor mijn gezondheid. En waar ik nu vooral trots op ben, is dat ik daar eruit ben gekomen. Dat het was zo heftig allemaal. En ja, de artsen wisten gewoon niet hoe het af zou lopen. Dus ik stond er echt helemaal alleen voor. Dus als je het hebt over winnaarsmentaliteit dacht ik wauw, dat was wel uh, dat was jouw winnaarsmentaliteit dat was echt mijn winnaarsmentaliteit hoe uh, uh, want wat is er wat is nu heb je blijvende schade ja want hierna bijvoorbeeld ik heb een nier dialyse aan overgehouden je nieren zijn echt, ja, kapot, die zijn zeg maar. echt uh, kapot gegaan en je moet nu want na dit gesprek ga je ook weer ja na, dan ga je ik naar ziekenhuis toe dat doe ik uh, even drie uurtjes nierdialyse en daarna even een uurtje rusten... en dan zit ik eigenlijk wel op mijn volgende afspraak. En dat heb je ook elke... Dat heb ik drie keer in de week. Ja, maar het is, als je het zo bekijkt... is het, ja, is het gewoon heel erg eigenlijk. Ja. Maar als je ziet hoe positief ik er tegenaan kijk... en hoe ik me ook voel met de dag. Ja. Je hebt het net over, over een winnaarsmentaliteit. Uh, uh, als het gaat om het uh, dealen met, uh, met, met zo'n zo zware tegenslag... Waaruit bestaat het dan? Hoe ga je daar dan mee om? Jij wordt wakker na twaalf dagen coma. Ja. Um, hoe ga je dan om met het feit dat je niet kan lopen? Dat je, dat je lichaam zegt, ik ben kapot. Ja, dat was echt een heel moeilijk uh, moment. Want ik, dacht, uh, want ik werd wakker en ik deed mijn ogen open... en ik zag mijn broertje staan. Ik dacht, joh, uh, als het goed is, moet ik nog een prijs gaan ophalen. Dus ik was meteen overgeschakeld toen ik wakker werd. Ik wist niks meer... Dat was die uh, overprijs. En ik uh, denk joh, uh, ga, uh, ga jij die maar ophalen? Voor mij, mij ben ik te ziek, hè? Uh, toen lag ik op de intensive care. Hij zegt, ja, oma, ik ben al drie dagen geleden geweest. En hij vertelde, van, ja, je ligt hier al twaalf dagen. Ik zei, hè, meen je dat nou? Ja, dat klopt. En toen uh, ging er een knop om te denken... Ik zei, wacht even hoor. Dus ik probeerde op te staan en dat lukte niet. Ik zei, wat gebeurt er nou? Ja, ineens kon ik niks meer. En uh, toen legde de arts uit uh, wat ik uh, heb. Uh, kijk maar, doe dat maar, dat lukt niet. Ik kon amper praten, want er ging een buis van een halve meter in mijn lichaam. Want ik kon uh, zelf niet uh, ademen. Ja, en toen begon ik wel echt per dag. Uh, een half jaar lang, uh, vijf, vier keer. Had ik gewoon emoties. En ik was heel de hele dag aan het huilen eigenlijk. Niet van waarom ik hoor, absoluut niet. Het is gewoon van, hoe, zo is het leven. Dus ik ben onwijs kwetsbaar. Iedereen is kwetsbaar. Nu ga ik veel, meer, veel beter met mijn lichaam om. Hoe, hoe maak je zo'n schakeling dan? Na, van aan de ene kant heel emotioneel worden omdat je in jouw geval weer iets uh, tragisch overkomt. Ja. Um, hoe, hoe, hoe zorg je dat je die schakeling kunt maken? Van, van dat wanhopige gevoel naar weer hoop krijgen? Ja, het is ook niet dat ik... Ik heb gewoon direct geschakeld. Oké, okay, is het zo? Dan moet ik het dealen hiermee. Dit is wat ik heb. En toen dacht ik van, joh, ik heb alles opgebouwd met niks. Nou, laat maar gewoon weer opnieuw beginnen. Dus echt meteen... Ik heb me eigenlijk nooit als een slachtoffer gevoeld. Terwijl eigenlijk de helft van de familie... al afscheid had genomen. Van mij. Want ja. Niemand wist wanneer ik wakker zou worden. En of je wakker zou worden. Ja. En hoe. En de arts zegt ook. Ja. We weten gewoon niet. Nou. Echt als je niet meer kan lopen. En ik zie mensen om me heen lopen. Ja. Dat was. Uh, jeetje. En ik had gelukkig echt. Een lieve familie. Waar, die ik heel dankbaar ben. En vrienden om me heen. Ik heb. Gewoon echt letterlijk teruggevochten. Ik wil gewoon weer gaan lopen. En ik begon meteen zelf te eten. En uh, nou goed, dat is... Ik heb gewoon direct positief ernaar gekeken eigenlijk. Ja, hoe gaat het nu met je? Goed, ik zit nu ook in de beste tijd van mijn carrière. Terwijl ik veel minder tijd heb. En ik werk veel efficiënter. En ik ga echt gewoon dingen doen met wie ik denk van... Dat vind ik nou een leuk persoon. Want dat vind ik een leuke organisatie. En daar kan ik iets mee. Ja, dan zie je gewoon alles wat je doet. Ben je veranderd door die ziekte? Uh, diep in mijn hart helemaal niet. Alleen, uh, anders zou ik nooit die reis gaan maken om die kinderen te gaan helpen. Ik heb al altijd mezelf gevoeld als maatschappelijk betrokken. Mm -hmm. Ik zeg ook altijd tegen mijn team, als ik geen tasontwerper was... Kon, kon ik zo een maatschappelijke werker worden. Ik vind het gewoon heel belangrijk om met mensen te zijn... en mensen te respecteren, om elkaar te respecteren ook. Waarom? Je hebt elkaar nodig. Je hebt gewoon elkaar nodig. Je moet elkaar dingen kunnen gunnen. En je moet dingen samen doen. Waarom? Ik vind... Ja, we zijn hier. <laughs> ja, klinkt een, klinkt een beetje bot. Maar waarom? Jij hebt, je, jij hebt toch ook uh, uh, uh, je leven opgebouwd door, uh, door het zelf te doen? Of, heb je of heb jij, ben jij zelf ook mensen tegengekomen die jou dingen gunden? Ja, dat zo en zo. Echt zeker. En uh, kansen. Ik heb veel kansen gekregen. Alleen maar dat ik, het feit dat ik in Nederland mag wonen, dat ik zo mijn carrière heb opgezet, en dat wil ik gewoon bieden. Ook. Ik weet hoe het voelt. Ik weet hoe gelukkig je daardoor kan worden. En ik zou nooit lekker kunnen slapen als ik denk... ja, alleen ik, ik, ik. ik. Het is mijn imperium en niemand mag ertussen zitten. Dat is niet uh, mijn aard. en Ja, ik weet gewoon dat je mensen blij kunt maken met, met kennis. Uh, bespreken, daarom heb ik ook een heel, een heel open atelier. Eigenlijk zeggen ze altijd open keuken. En iedereen mag van mij alles leren wat ik weet. Uhm, en dat to toch, want je zou denken dat die. Uh, en, en dat de imago heeft de, de modewereld ook wel een beetje van, van oppervlakkig. Het gaat om. Het is mooi zo'n tas, maar. Het je, de, de, de, uh, uh, gaat uiteindelijk om buitenkant. Ja. In jouw geval is dat dus niet zo. Nee, heb je heel goed gezien. Ik heb ook niet heel veel te maken met de modewereld. Ik heb echt mijn eigen wereld uh, gecreëerd. Dus mijn atelier is over 700 vierkante meters in Den Haag. Alles wordt daar met zoveel liefde en passie gemaakt. Ook de mensen gaan daar ook met elkaar om. En iedereen is er voor elkaar. En als het je niet bevalt, dan moet je gewoon op een andere organisatie zitten. En daar ben ik heel duidelijk over in. En niemand mag elkaar kleineren om groter te worden. Dus dat is voor mij echt wel een belangrijk punt. Het is uh, half acht. Tijd voor het nieuws. En uh, dat wordt u gebracht vanmorgen door uh, Raymond Serre. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama gaat dinsdag naar de herdenkingsdienst... voor Nelson Mandela in Johannesburg. Ook VN-chef Ban Ki-moon zal aanwezig zijn bij die dienst in het grote sportstadion. Namens Nederland gaan koning Willem-Alexander en minister Timmermans. Tien dagen lang wordt hij in Zuid-Afrika nationaal gerouwd om het overlijden van Mandela. En vandaag is officieel een dag van gebed en bezinning. In Colombia zijn bij een aanslag op een politiepost negen mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens president Santos zit de rebellenbeweging FARC erachter. De aanslag zet de onderhandelingen van de regering met de FARC onder druk. De partijen zijn sinds vorig jaar in gesprek in een poging de strijdbijl na zo'n 50 jaar te begraven.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 Ja, als u net uh, inschakelt, een hele goede morgen. Fijn dat u luistert. Ik praat uh, dit uur met tassenontwerper Omar Mooney. Hij vluchtte als negenjarig jongetje uit Somalië. Via het NBO klom hij op, won de ene na de andere prijs... en zijn exclusieve tassen zijn intussen internationaal heel gewild. Um, Omar, je hebt een uh, foto meegenomen. Ja, <laughs> ik heb een foto meegenomen. Laten we daar eens naar kijken. Van wie is die foto? Wie staat er op die foto? Een van mijn betere vrienden, en Hans. Uh, ik ben altijd een Beatles-fan geweest. Ja. En uh, toen dacht ik van, joh, ik wil een keertje naar Abbey Road. Dus ben ik uh, bij Zebra Pad uh, uh, geweest. Bij de het Road. beroemde uh, Abbey Road, uh, Zebra Pad, wat ook op de, waar, waar uh, de ja. Beatles overheen lopen. Op die beroemde foto van hen. Daar lopen jullie met z'n uh, drieën overheen. Wat zegt deze foto? Nou, ik vind... Ik heb ook een webcam, dan kijk ik uh, elke keer op de zebrapad in Engeland. Ik heb ook heel veel met Engeland. Het is een land die mij enorm inspireert in Londen. Ik kom daar echt graag. En, uh, ja, het is een uurtje vliegen, maar het is zo anders allemaal. En, uh, ja, het geeft me altijd goede herinneringen en uh, het inspireert mij ook vooral. We hebben het over de inspirerende stad Londen. We hebben het over mooie tassen. We hebben het over een succesvol bedrijf. Um, we hebben het nog niet gehad over, uh, over Somalië. Het land waar jij uh, uh, vluchtte op je negende. Um, hoe, hoe ging dat? Ja, ik was, uh, het ging eigenlijk allemaal prima. Het is natuurlijk een derde wereldland. En uh, ja, uiteindelijk ja, zie je toch dat de oorlog een beetje te veel wordt. Dus wij vluchten. Ik was toen negen. Uh, ja, bijna met mijn twee broertjes... Nee, toen mijn moeder... en uh, mijn broertjes... en mijn zus zijn we op vliegtuig geweest. En via Tanzania. Eigenlijk een verschrikkelijke boottrip. Dan moest je de grens over. Want je kon niet direct... Nee, die die, die, die, die boottrip was echt verschrikkelijk. Ja, die was echt... Uh, ernstig en... Uh, Mocht je van geluk spreken als je het uh, zou overleven. Maar, maar waarom dan? Vertel eens. Omdat er maar gemiddeld 100 man op zo'n boot kan. En er zitten toch 300 man. Als je maar betaald en erin gaat, dan is het prima. Dus iedereen nam die risico. Het was echt een week lang uh, tegen elkaar aan. En, uh, ja, het ging ook heel vaak verkeerd. Je zag echt gewoon uh, uh, mensen overboord die het toch niet haalden moest toch ruimte gemaakt worden. En gelukkig zijn wij nog net bij elkaar geweest. En de jongste broertje was... een van de zwakste Maar we hebben het allemaal gelukkig... kunnen overleven. Ook je jongste broertje? Ja, dat is de jongste. En, uh, echt. en dan... Uh, de, pa, ja, kom je richting Nederland. Uh, en dan word je hier fantastisch opgevangen... als vluchteling. Toen, als je niks hebt... is alles super wat je aangeboden krijgt. En... Uh, ja, ik ben dus naar een vluchtelingencentrale geweest, Een soort van een kazerne is dat vaak. Een asielzoekerscentrum. Een ja. Eerst in Den Helder. Toen in een aantal maanden dagen verbleven. En toen uh, in Haarlem. En, uh, en jullie waren wel met z'n allen? Ja. Met het hele gezin? Nee, niet met het hele gezin. Op een gegeven moment bleef mijn moeder achter in Tanzania. Want je moet ook natuurlijk centjes hebben om het vliegtuig in te gaan. En met, met, met wie kwam je naar Nederland? Met mijn twee jongere broertjes en een zus van 16 toen. En ik was negen. En dan kom je hier in je pieren eentje in dit land, ja. als kinderen? Ja. Ik uh, kan me heel goed herinneren dat ik maar een voetbalshirtje aan had. Omdat ik gewoon niet wist waar we naartoe gingen. En ja, het was ongeveer 5 december toen. 1995, zeg maar hier. En uh, ja, het is onwijs koud. En het begint gelijk, je moet er iets van gaan maken. Dus het eerste wat je doet is uh, proberen een jas te vinden... En dat werd heel goed opgevangen en dan stonden die mensen klaar voor ons die we niet kenden. En, uh, van de vluchtelingenorganisaties en zo. En uiteindelijk worden we naar de ene plek uh, de andere gebracht. En dat begon dus eerst in de helder. Een aantal maanden daar en toen weer in Haarlem. Een aantal maanden daar. Dus je begint er net aan te wennen. Je, je wordt gewoon van de, overal geplaatst. En uh, toen weer naar Bergen. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daar als kind mee om? Hoe ging jij daar als kind mee om? Uh, heel moeilijk was dat. dat. Dat gun je ook echt niemand. Als het mijn kinderen zou ik dat uh, niet willen aandoen. Maar we hadden geen keus. We moesten het gewoon daarmee doen. Ja. En, ja. Hoe zorg je dan dat je niet gek wordt? Uh, heel erg zelfstandig ga je worden. Ik werd niet gek, ik werd echt zelfstandig. Dus het had ook wel een positieve wending. En ja, althans, misschien kwam het ook... Ik moest er gewoon positief naar kijken. Ik moest vooruitkijken. Ik moest elke keer weer vooruitkijken. Iets wat, ik, wat me heel erg stoorde... Ja, waar ik mee zat... is toch dat ik mijn moeder miste. Ja, die, zei, die zei echt... ik kom over een week. Die week heeft vier jaar geduurd. Dus ik was constant aan het aftellen... Uh, wanneer, kom ze? wanneer kom ze? Uiteindelijk was ik het gewoon een, be een beetje vergeten. Had ik het een beetje losgelaten. Want ik zou mijn moeder wel nooit meer zien of zo? Ja, nou, meer van... Misschien komt dat wel, maar ik moet gewoon nu vooruit. Wij moeten er iets van gaan maken met mijn broertjes. En mijn zus ontmoette toen haar partner. Nou, toen werden we dan een soort van een gezinnetje. En, uh, en na vier jaar had mijn moeder ook centen om zelf hier naartoe te komen. En uh, zo we langzaam opgebouwd. En nu is eigenlijk bijna iedereen over. Ja. Um, hey, wat, wat zeg jij tegen vluchtelingen die, uh, die, uh, die nu in, in Nederland terechtkomen? Kunnen die iets leren van de manier waarop jij bent omgegaan... met jouw leven en jouw vlucht? Ja, als zij, ge als zij gelukkig willen worden in Nederland... moeten ze iets leren van mij, vind ik. Ik vind dat uh, je moet je vooral aanpassen... Dat heb ik gedaan. En als je jezelf hier aanpast... Vallen, krijg je zoveel kansen. En er is gewoon hier veel te halen... als jij het niet verpest voor jezelf. Probeer het verleden vooral te vergeten. Maar betekent dat ook dat je heel erg voor Nederland moet kiezen? Nou, je moet nooit je roots vergeten. En dat blijft altijd wel. Ik eet dagelijks nog bij mijn moeder. Naast altijd glitter en glamour... Word ik altijd stopgezet bij mijn moeder. Dan schakel ik gewoon over. En, uh, dan schakel je over naar wat? Uh, in Somalische Afrikaanse cultuur. Waar ik ook uh, natuurlijk van kan genieten. Maar als ik gewoon buiten ben. En, uh, ja, vind ik het ook belangrijk om je aan, aan te passen. En wat is dan het verschil als je het hebt over die, uh, over die Somalische, Afrikaanse cultuur en het Nederlandse? Wat, wat schakelt je? Ja, dat is ook heel moeilijk te omschrijven, maar het is ook heel simpel. Als ik bij mijn moeder gewoon aankom, ben ik gewoon het drolletje van mijn moeder eigenlijk. Stel je niks voor. blijf je gewoon het kleine mannetje. Ja, het blijf je gewoon echt kind aan huis. En uh, ja, dat maakt het ook wel uh, bijzonder. En dan praat ik gewoon absoluut niet over mijn werk of mijn product. Of wat ik op zo'n dag heb meegemaakt. Het zijn allemaal bijzondere dingen. Dat weet ik ook wel. Maar als ik thuis ben is gewoon alles weer normaal. En dat vind ik heerlijk. Maar het is ook zo, heb ik begrepen. Dat leden van jouw familie ook betrokken zijn bij jouw bedrijf. Ja. Is dat ook een, een soort van uh, Afrikaans cultuur ding? Dat de, de, de familiebetrokkenheid. Dat je, dat als jij vooruit gaat, neem je de mensen ja. om je heen mee vooruit? Nou, ik denk dat vooral... Uh te maken heeft met mijn karakter. Ik wil gewoon iedereen die interessant vindt... met het vak dat ik doe... om die erin te betrekken. Uh, mijn vader heeft altijd in de sandalen gezeten. Die heeft altijd sandalen gemaakt. Mijn moeder heeft altijd gehandeld in stof. Nou, mijn zus was hem goed in het maken van kleding. En mijn, mijn broer uh, die heeft de mooiste gordijnen gemaakt op Broadway. Die kwam uiteindelijk hier naartoe. Die had het vak meteen in zich... Dus die, ook, die is ook de meeste kleermaker. Iedereen krijgt de kans die denkt: ik kan het waarmaken. En mijn broer is gewoon een meester in zijn vak. En daar kijk ik zo tegenop. Ja, hij is gewoon bijna de helft van mijn creaties eigenlijk. Ik denk het en hij maakt het. En uh, mijn andere broertje heeft gemoden gestudeerd. Heeft altijd uh, ja, zijn draaideuin gevonden. En de andere jongste broertje die heeft marketing gestudeerd. Nou, het heeft allemaal te maken van hoe zet je het product ook neer. En, ja, het is toch bijzonder dat jullie allemaal wel kiezen voor een, voor een werkzaam leven samen. Ja, het gun, gunfactor is er ook uh, bij daar ons. Daar is die weer, De gunfactor. En, ja, en uh, ja. we maken ook nooit... Ja, maar mijn twee jongere broertjes maken iets meer ruzie dan uh, ja. met mijn oudere broer. Maar ik heb ook een broer die is banket pakken. Maar daar eten jullie wel van? Elk middag. <laughs> Life had so much more to offer you And the world is but a dream So there ain't no such thing as a dream come true But who is he to give you everything And then just take it all away Who are we to point our fingers and blame? And your name won't be forgotten and your words won't be in vain. We'll stumble through this sad paradise and play their little game. Maybe someday We'll meet again And we'll dance through the fire And the pouring rain and Whether you are friends Don't you know We're all Black sparrows In the snow And whether you are King or fool Darkness shines its light on you Life is cruel But oh So wonderful. life is cruel, but also beautiful. Ja, dat was een Douwe Bob met Beautiful. Life is cruel, but oh so beautiful. Uh, geldt dat ook een beetje voor jouw leven? Dat het leven vreed kan zijn, maar ook zo mooi is? Ja. Ja, echt wel. Zeker. Ja, als je jouw ja, verhaal hoort, ja. zit het er allebei in. Ja. Ja. Uh, ik praat tot acht uur met de tassenkoning, Omar Mooney. We hebben het gehad over, uh, uh, over zijn ziekte... en over hoe hij uit Somalië naar Nederland is gevlucht... om hier een succesvol bedrijf in, uh, in, in fashionable tassen uh, te runnen. Uh, je bent een, een succesvol man, kunnen we wel zeggen. Uh, maar je... Ik ben nu ook weer bezig met iets nieuws, hè? De Dream Factory. Ja. Wat is ja, dat? De Almond Dream Factory. Ja, dus eigenlijk ook um, tijdens mijn periode toen ik zo ziek was... heb ik ook alle tijd genomen om echt na te denken... wat wil ik nou eigenlijk zelf? Hoe wil ik verder? Ik voel gewoon dat ik nog positieve dingen kan doen. En toen dacht ik van ja, ik ga mijn product veel meer verbinden met de mens. En ik wil veel meer de mensen in mijn bedrijf betrekken. Zoals we nu, als ik zo kijk, hebben we 800.000 mensen die thuis zitten op de bank eigenlijk zonder werk. Maar ook gewoon professionals, die het gewoon goed hebben gedaan. Door omstandigheden niet meer aan de bak kunnen. Die mensen wil ik betrekken in mijn nieuwe droom. Dat is de Dream Factory. In de Dream Factory, daar heb je geen cv nodig, maar een droom. Zo is, zoals ik al mijn dromen zeg maar, op de kaart heb kunnen zetten. denk ik van ja, zo moet je met de mensen omgaan kansen bieden. En wat is dat dan concreet? Wat is de droomfabriek, de dream Factory dan? Dat is, de, ik wil eigenlijk, alle pijlen wijzen erop dat ik waarschijnlijk naar het buitenland moet, voor mijn product. Alles maken wij gewoon in Den Haag nu, met de hand. Maar ik geloof erin dat we over heel Nederland het product kunnen maken. En Dutch design is gewoon mooi. En ik geloof in de vakmanschap. De ambacht in Nederland. Die wil ik gewoon echt koesteren. En dat wil ik gewoon hier in Nederland houden. Dus je wil nog meer mensen aan het werk zetten. Ja. om jouw producten te maken. Precies. En ik heb nu een systeem dat ik misschien dat ik sneller kan produceren. Maar daar heb ik wel de tijd voor nodig om die mensen dat te leren. Dus wil ik dat de overheid en een stukje commerciële partij bij elkaar. Trekken, zodat we iets moois kunnen neerzetten. Zodat ik de ruimte krijg van de overheid. Van de mensen die eigenlijk op de bank zitten. Met een uh, behoud uitkering. Dat ze een jaar lang bij ons getraind kunnen worden. Om het product goed te kunnen leren. Maar ook naar een professioneel werk. Dat ze echt bij ons betrokken kunnen blijven ook. Dat ze ook werk er aan over waren. Dus dan moet je niet denken aan een sociale werkplaats. Of wat er voorheen allemaal is gedaan. Maar van een professioneel gaaf inspirerend team creëren. Met mensen die niet alleen maar denken, oh ja, maar dat kan ik nooit terecht, want ik heb daar nooit voor geleerd. En ja, ik heb echt hele stoere prijzen gewonnen Maar daar heb ik ook nooit voor geleerd. Want ik heb het puur gedaan met passie. Een droom. En de wil die ik altijd heb gehad. En op die manier wil ik ook de mensen kunnen oordelen. En op een stukje karakter. Ja, van, um. Hebben mensen tegen je gezegd, joh, doe even normaal? Uh, als je zo'n bedrijf begint, moet je lekker naar een lage lonenland om die tassen heel goedkoop te maken? Ja, heel veel mensen zeggen, oh, maar je staat nu een punt om alle kanten op te gaan. Ik zeg daarom juist. Ja, voor jou gaat het meer om het product, maar voor mij is het een belevenis. Het doet mij gewoon goed als ik iemand van de bank heb kunnen afrukken: van joh, dit is jouw nieuwe droom. Als jij hier achter staat, dan uh, gaat het iets moois worden. Ja. Je wil iets terug doen, uh, zei je net ook al. Ja. Waarom? Ja, delen. Ik wil gewoon mijn succes delen. En ja, dat kan ik dan ook weer op zo'n manier doen. De dronefabriek. Ja. Maar waarom wil je dat delen? Ik heb het voor mezelf prima, vind ik. Ik, uh, ik kom rond, ik doe wat ik leuk vind... En ik ga met leuke mensen om. En dat is weer een volgende fase. Zo zie ik het. Het is wat mij niet meer, meer, meer, meer. En uh, anders ik al lang, was ik al lang begonnen met een bank. Ik heb mijn bedrijf ook opgezet. Van die ene tas van 35 euro. Geen banken, geen investeerders. En steeds weer jezelf verbeteren. Door een stukje wil. Ja. Um... Nou ben je zelf, lijkt mij voor veel jonge mensen... een inspirerende jongen. Een inspirerende man. Wie inspireert jou? Ja, waar we het net over hadden... Nelson Mandela, vind ik een bijzondere man. Ja... Uh, Mohammed Ali. Vind ik een vechtersbaas. Vind ik mooi om te zien. En uh, ja, Michael Jackson... met zijn muziek. Ook, hij heeft een gave. Hij had een gave. Maar toch... De mensen bij elkaar weer brengen en net weer anders denken. En uh, de mensen vooral die mij een kans hebben geboden. Die ook heel dicht bij mij staan. Die altijd hebben geloofd van, ja maar het gaat goed komen Je gaat het maken. Heb ik nooit, dat zeg ik wel heel eerlijk. Ik heb nooit gedacht van, ik ga het maken. Ik dacht, ja, ik moet het maar zien gebeuren. Het enige wat ik, waar, wat ik wel kon en waar ik echt op mezelf... Uh, Moest rekenen was, ik moet doorzetten. Ik mag niet opgeven. Wat er ook gebeurt. En dat heb ik eigenlijk zo aangehouden. En ja, ik kan zo die mensen waarderen die altijd wel een stukje geloof in mij hadden. En daar ga ik nog elke dag met plezier uh, op, uh, op bezoek. Ja. Um, nou, uh, kom je uit een, uh, oorspronkelijk uit een land waar. Uh, en uit een continent waar religie, godsdienst belangrijk is... is dat voor jou ook nog? Ben jij een godsdienstig mens? Ja, ik vind uh, godsdiensten echt wel belangrijk. Ik vind een stukje geloof in dingen, in mensen... Een stukje geloof? Uh, ja, een stukje geloof vind ik gewoon heel belangrijk. Je moet echt in iets geloven. Waar geloof jij in? Um, ik vind... Uh, ik, ik geloof zeker in mijn product. Heel Blijf je echt. een zakenman, ja. hè? Nee, ik geloof, ik geloof als je het over geloven hebt, geloof ik in de islam. Maar ik vind ook belangrijk, ik vind vooral belangrijk om iemand in zijn waarde te laten over het geloven. Een van mijn beste mannen was een christelijke jongen. Nou, als je zag hoe wij met elkaar omgingen, je dacht, wauw, ging heel de wereld maar zo met elkaar om? Of je nou christelijk bent of islamitisch bent. Je, dat moet je, geloof moet je voor jezelf houden. En oh ja? Ja, als je dat kan doen, dan moet men zelf maar kijken waar hij in gelooft. Maar ik kan dat zo goed respecteren, iemand die elke zondag naar de kerk toe gaat. Maar dan, dan moet je mij ook gewoon uh, op vrijdag lekker naar een moskeetje gaan. Een uurtje, dat is prima. Ontspannen. En voor die iemand dan zou ik ook net zo goed uh, mee kunnen gaan. Ik vind dat gewoon heel leuk open ja en, en, en op welke manier manifesteert die dat moslim zijn zich dan nog in jou hoe, hoe ben je moslim is dat iets waar is dat, maakt het een groot deel uit van je leven ja uh, ja Jawel, ik ben ook zeker thuis zo opgevoed en uh, ik vind dat uh, ja het doet mij goed het, uh, toen oh. ik ook zo ziek was ja dat is toch iets waar je op moet hopen geloven. en geloven. Uh, Heb je gebeden in die tijd? Ja, absoluut. Ja, Ik had niks. <lacht> ik, kan, ik lag daar. Ik, het lag heel de dag. En uh, het enige wat ik had, uh, was God omheen. me heen. Ja. Dat vond ik wel belangrijk. Uh, uh, als je naar Somalië kijkt, dan is geloof ook uh, een, uh, een reden... waarom dat land door geweld verscheurd wordt. Althans, mensen gebruiken daar in elk geval uh, de vlag van geloof voor. Hoe vind je dat? Vreselijk. Daarom ben ik niet de eerste die uh, graag terug wil naar Somalië. Ik zie dat ook gewoon in. Daar ben ik gewoon heel eerlijk over in. En ik denk niet dat het ook... In Somalië ligt het niet uh, vooral een geloof. Ze verschuilen zich achter het geloof. Mm -hmm. Als men verkeerd omgaat met het geloof, ben je mijn vriend niet. Het geloof is heel wat anders. Het geloof is gewoon een stukje respect voor jezelf. Dat, is niet, dat heeft niks te maken met, uh, uh, met agressiviteit. Als je dat verbindt met geloof, dan klopt er iets niet. Dan neem ik je ook echt gewoon absoluut niet serieus. Maar wat er vooral in Somalië afspeelt is... Het is een burgeroorlog, hè? Je moet het zo zien, een stukje Leeuwarden wil met Maastricht ruzie maken. Het zijn net hooligans. Ik vind ze, ja, het is vervelend om dat te zeggen, omdat ik daar toch vandaan kom. En natuurlijk zou het voor mij erg leuk zijn om een keer terug te gaan. En te genieten van de mooie stranden daar. Maar ik ben ook heel realistisch uh, dat gemiddelde wat daar rondloopt niet deugt. En dat zijn vooral de soldaatjes die zich voordoen als uh, wij weten hoe het moet. En absoluut niet de lieve burgers daar. Nee. En die... maar kun je, uh, hoe is het om dan hier heel succesvol te zijn... en dan terug te kijken op een, een land waar je vandaan komt... waar het echt heel slecht gaat? Hoe heb je dan het gevoel ik heb geluk gehad, of uh, heb je het gevoel... Uh, ik voel me toch een beetje schuldig? Nee, ik denk dat ik gewoon elke dag met een stukje leef van... ik heb gewoon heel veel geluk gehad. En ik denk, je moet ook streven naar een stukje geluk. Je moet hopen. En uh, ja, ik kan niet in mijn eentje dat land runnen. Dat lukt mij, al ik dat heel graag. Ja, ik wou dus dat ik zeggen, dat zou je wel graag willen. Ja. Ik ben daar nu weg en uh, ik ben blij dat ik uh, zo daaruit ben gekomen. En, uh, ja, maar ik weet gewoon, af en toe kijkt mijn vader wel eens naar die Somalische zenders. Ja, het is gewoon niet om aan te zien. Dat demotiveert ook. Daarom zeg ik ook constant, ik wil vooruitkijken. Het is geweest. En ja, ik kan er niet... Ik kan er, ik, sommige dingen moet je gewoon laten. Ik kan dat gewoon niet. Ik help wel nog van afstand... Absoluut. Zoda? Maar Ik ondersteun. Uh, uh, ja, ik heb ook wat kinderen uh, die ik help. Uh, als weeskinderen bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, als de, in Tanzania, uh, dat land heeft ook mij goed gedaan. Dus op mijn manier doe ik uh, uh, veel dingen, vind ik. Okay. Wij bedanken onze gasten altijd met een bijzonder cadeau. Uh, speciaal voor jou heeft dichter Menno van der Beek een gedicht geschreven. Dat heet Instant Karma. Een gedicht voor Omar Muni Je hebt het zelf gemaakt, je tassen, je succes Je kwam van ver en je bent ver gekomen En je hebt gewoon een wonder bij elkaar gedroomd Je wilt ook iets teruggeven, dat staat je goed Mensen met lege handen komen voor je werken Jij bent een man die ook graag iets terug doet Jouw tijd is onderweg. Jouw wereld komt eraan. Het is je zeer gegund. Ik denk dat zelfs een man als Lionel Ritchie straks... je tassen niet meer kan weerstaan. Oh, en dan nog iets als het na Dubai even kan. Open dan ook maar weer een tassenwinkeltje in Rotterdam. Dat was Menno van der Beek met een gedicht. Instant Karma, uh, speciaal voor onze gast, Omar Mooney. Vond je het mooi? Ja, heel mooi. <laughs> ik ben, sta er een beetje stil van. <laughs> ja. Goed. Dankjewel voor het vroege opstaan... en voor het delen van je verhalen... en voor je komst hier. Het was uh, mooi. Oké, okay, te gek. Graag gedaan. Als u dit gesprek wil terugluisteren... ga dan naar onze website. Dat ja. kan trouwens ook als u het, uh, als u het, uh, het gedicht nog eens wil horen. www.eo.nl slash dit is de zondag. Um, um, en jij wilde nog iets uh, zeggen jewees? Ja, ik zie mijn... Heel kort. Een boekje Leef je Droom. Het boek Leef je Droom van Omar Moenie. Nou, Daar kunt u zijn verhaal in, uh, in lezen en misschien geïnspireerd raken. Straks na acht uur op deze zender de collega's van Vroege Vogels. Goedemorgen Janine. Ja, goedemorgen Kiva. Uh, nou, wat wij zoal gaan doen. Uh, Radio 2 heeft misschien de top 2000, maar wij hebben onze onvervalste Vroege Vogels Parade. Uh, de zakkers en de stijgers van alle Milieu- en Natuurclubs. Hebben ze het goed gedaan? Uh, zijn er überhaupt wel stijgers? Dat is de vraag. Wij gaan het zo meteen opzommen. En verder gaan we iets opgraven wat we drie maanden geleden begroeven. Tot zo. Ik ben Laura Brugge. Ik ben violiste. Ik ben al twintig jaar freelance. Een avontuurlijke violiste in Holland Doc Radio. Mijn andere grote passie is reizen. Als concertmeester aan de slag in Bhutan, een koninkrijkje in de Himalaya, ingeklemd tussen China en Japan. You know the opera, opera, Handel, Handel, is the composer. Yeah, I don't know that. No, no yeah. Sorry, de documentaire. Yeah. Alle snaren zijn gespannen in Bhutan. Radio 1. vanavond 9 uur in Holland Doc Radio. Het nieuws van alle kanten.